9 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Miljoenen Nederlandse euro's voor de wederopbouw van Srebrenica... zijn door corruptie niet op de goede plaats terechtgekomen. Dat zegt de burgemeester van de Bosnische plaats vanavond in Brandpunt. Volgens hem komt er van de wederopbouw weinig terecht. Zo worden er met donorgeld goedkope huizen gebouwd... waar vervolgens veel hogere prijzen voor worden gerekend. Nederland zou sinds 1995 meer dan 120 miljoen euro... hebben uitgegeven aan Srebrenica... Buitenlandse zaken er nog elk jaar 5 miljoen euro voor vrij. De Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden moet het aanbod van Venezuela voor politiek asiel snel aanvaarden. Dat zegt de Russische parlementariër Pushkov, die vaak officieus namens het Kremlin spreekt. Volgens Pushkov zit Venezuela te wachten op een antwoord van Snowden. Dit is misschien wel zijn laatste kans op politiek asiel, schrijft Pushkov op Twitter. Uit zijn woorden valt op te maken dat de Russen snel van Snowden af willen. De klokkenluider zit in de transitruimte van een Moskouse luchthaven. Washington wil dat hij wordt teruggestuurd naar Amerika... om te worden berecht voor het openbaar maken van geheime documenten. Premier Tsvangirai van Zimbabwe legt zich erbij neer... dat er op 31 juli verkiezingen worden gehouden, zoals president Mugabe heeft bepaald. Tsvangirai wilde eigenlijk een latere datum... om nog voor de verkiezingen enkele democratische hervormingen te kunnen afronden... en de kieswet aan te passen. Daarmee zou een eerlijke stembusgang moeten worden gegarandeerd... Tsvangirai werd erbij gesteund door de buurlanden van Zimbabwe. Maar nu zegt hij dat hij klaar is voor de verkiezingen... en dat het volk van Zimbabwe staat te popelen om president Mugabe naar huis te sturen. De 89-jarige Mugabe is al sinds 1980 aan de macht. De laatste jaren regeert hij moeizaam samen met zijn politieke opponent Zwangirai. Het weer, het blijft vanavond nog lang warm, minima komende nacht rond 12 graden. Morgen en dinsdag ongeveer hetzelfde weer als vandaag, met maxima rond 25 graden. Vanaf woensdag wat meer bewolking en een paar graden koeler. Tot zover het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staat een lange file op de A12 Den Haag richting Utrecht... tussen Reewijk en Woerden, 7 kilometer doorwegwerkzaamheden. Verkeer van Den Haag naar Utrecht kan beter omrijden... via Rotterdam, Dordrecht en Gorkum.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 Dit is Radio 1. KRO, NTR, VPRO. Holland Dok Radio. Gepresenteerd door Vincent Bijlo. Goedenavond. Goedenavond. Ik heb even de microfoon naar buiten verplaatst Omdat we... Ja, we hebben zitten hier. Het is hier zo verschrikkelijk warm binnen geworden. Dus... Ik zit in Amsterdam bij het Koninklijk Conservatorium. Nee, niet het Koninklijk, dat is in Den Haag. Bij het Conservatorium te Amsterdam, want daar moeten wij straks zijn. Na het Conservatorium gaan wij lopen. In Rome gaan wij lopen met Antoine Baudard. En dat doen wij in de voetsporen van Godfried Bomans. Een beetje katholieke onder elkaar is het. Maar het is uitstekend te beluisteren voor niet-katholieke. Maar nu eerst, nieuwe. Muziek van een componiste in opleiding, Brechtje van Dijk. Ze studeert klassiek componeren aan het consultorium hier te Amsterdam. En die studierichting die kent zeer strenge selectiecriteria. Dit jaar bijvoorbeeld zijn er twee van de 25 mensen die zich hadden aangemeld aangenomen. Brechtje had al enige faam als singer-songwriter... maar ze wilde meer, veel meer. En dat kan ze ook. En daarom zit ze op dat conservatorium. En de, er broeit hier iets in Amsterdam op het conservatorium. De nieuwe muziek was zo serieus, zo ernstig. Zo cerebraal. Er, er is een nieuwe generatie en die generatie die wil het anders aanpakken. Zo ook Brechtje van Dijk. Serieus, klassiek... En, modern, tegelijk, niet in hokjes, maar overal je invloeden vandaan halen. Componeren niet alleen voor mensen, maar ook voor dieren. En hoe ze dat doet, Brechtje van Dijk, en hoe dat klinkt, dat gaan wij horen... in het door, door Corinne van de Hoeve gemaakte programma van vanavond. De nieuwe componisten komen eraan. Gertje van Dijk, 19 jaar, is singer-songwriter... en studeert eerstejaars klassieke compositie... aan het Conservatorium van Amsterdam. Binnenkort gaat een nieuw stuk van haar in première. Een wereldprimeur. Het eerste stuk ter wereld voor ensemble en honden. Twee golden retrievers, om precies te zijn. Hoe zal dat klinken? Ik word razend nieuwsgierig... Niet alleen naar de muziek, maar ook naar degene die dit bijzondere plan bedacht heeft. Ik spreek met Brechtje af bij haar zanglerares, Frauke de Wit. Oké. Okay. Zullen we een stukje van Schumann even doen? Ja. De eerste kan ik zeg maar met jou even iets van begeleiden. Dus we zingen juist wel klassieke dingen met mensen die pop zingen... Want dat is zo inzichtelijk. Dan krijg je zo fijn... Snap je? Oh ja, dus dat is even ook zingen namelijk. Ja. Dus je bent los. En dan begin je. En dan zij we. Zo. Dus de lijn die begint precies wanneer je begint... Dan is je hand is al onderweg gegaan, dus je kan niet beginnen hier en dan zou je die, want dan ben je namelijk nog niet begonnen. Dus je begint al met de hand, begint al in beweging. Hij is al onderweg en dan begin je te zingen. Ja? Dan gaat de lijn hier door. De steun met het doorzetten van een mooie adem is gestopt. Je hand laat je zien wat je doet. Brechtje, jij zit hier in Friesland bij je lerares. Ja, ja bij Vrouwtje, dat is uh, mijn zanglerares. Dan zit ik nu sinds mijn 16 dus dat is nu 2,5 jaar, denk ik, of zo. Ja. En... Uh, toen op mijn zestiende plots begonnen met liedjes schrijven en toen uh, bleek wel snel van hé, hey, het is eigenlijk wel leuk en ik, dat ik ook meteen op plekjes mocht gaan spelen en zo maar toen was ook wel meteen duidelijk dat ik wel wat begeleiding nodig had dus toen kwam ik terecht bij vrouwtje en vrouwtje die uh, bleek nog veel meer aan te bieden dan uh, alleen maar wat zangoefeningen nou, de afgelopen twee jaar, tweeënhalf jaar is toch wel zeker een traject geweest. Ook van uh, manier van uh, studeren van hoe je überhaupt uh, erin staat. Uh, in muziek, maar in het algemeen ook. Ik was heel erg bezig met uh, allemaal andere dingen behalve gewoon de essentie van het zingen zelf. En de, de nummers zelf en hoe je dat brengt. En uh, ik was daarentegen bezig met cool zijn met gitaar. En, Oh, wat moet, hoe moet ik staan op podium? Uh, uh, oh, ik moet me wel promoten op Facebook. En dat zijn natuurlijk allemaal stappen waar je misschien uh, 10% van je tijd in gaat steken als je al heel goed bent in wat je aan het doen bent. En ik was daar toen mee bezig, al wat natuurlijk eigenlijk nergens op sloeg. Dus dat is wel een grote omslag geweest. Of, ja. En dat heeft ze je duidelijk gemaakt? Ja, dat heeft ze me duidelijk gemaakt. Wat waren haar kwaliteiten toen ze hier kwam? Nou, een brechtje is een uh, zeer uh, muzikale meid. Dat was heel duidelijk. Zeer kwalitatief goed met uh, muziek uh, componeren. Al voor haar leeftijd. Uh, hoe het al met elkaar zat en de ideeën. En... Wat deed ze toen al? Ja, dat vond ik al heel erg leuk. En zij was veel meer dat zij dacht: van... oké, okay, mijn, uh, mijn talent zit in alleen maar zingen-songwriter uh, zijn, wel liedjes schrijven. Ik was heel erg van, oh, maar je hebt zo'n capaciteit met compositie. je moet echt uh, gewoon, je wordt, Het wordt gewoon saai voor je als je alleen maar singer-songwriter doet. Dus uh, je moet veel breder en groter. Uh, dus ze wou eigenlijk niet meer achter de piano zetten. Nou, wat idioot. Je hebt elf jaar piano gespeeld. Wat een, wat een zegen. En uh, ja, voel eens hoe dat is. Haar proberen te laten voelen wat het werkelijk in haar kern is. Wie zij nou is en wat haar... Centrum is waarvanuit waar haar kwaliteiten liggen. In compositie, in uh, ja, hoe ze erin zit in de muziek. Ja. En uh, ja, wat je ervoor over wilt hebben en hoe je ervoor moet werken. Maar Een paar dagen later ben ik op het conservatorium in Amsterdam. Brechtje en haar medeleerlingen presenteren hun nieuwe werk aan elkaar. Waarom niet beginnen met die liefde Waarom niet beginnen met muziek? Het is altijd een hele leuke verrassing met die maandelijkse presentaties van de afdeling. Dat het elke keer, dus presenteert iedereen zichzelf zo uh, gedateerd. En, uh, we doen het elke maand. Dus, uh, en volgens mij doen ze dit al jaren. Dus dat zal echt uh, al tientallen keren zijn geweest. En dan wordt er elke keer een stuk door jullie gemaakt? Nou, we, eigenlijk zijn we allemaal zelf bezig met het schrijven van eigen stukken. En dan is uh, dit dus een uh, mogelijkheid om dat uit te proberen voor het publiek. Iedereen die compositie studeert, die mag iets doen. Ja. Dus hoeft niet, maar het mag? Nee, het mag, ja. Na afloop van deze muzikale avond zit ik naast compositieleraar Wim Hendricks... die de leraar is van onder andere Brechtje. En ik vraag hem wat voor lessen hij in het conservatorium geeft... Ik probeer die jonge mensen te begeleiden in het zoeken eigenlijk. Als componist ben ik zelf iemand die zoekt, die muziek maakt, die schrijft. Maar vooral het zorgen en het stimuleren dat ieder zijn eigen ding kan doen. Dat ieder zijn eigen persoonlijkheid kan ontwikkelen. En daar hoort natuurlijk ook vakmanschap bij, daar hoort techniek bij. Maar vooral ook het zoeken naar de persoonlijkheid, naar het individu. En dat vind ik eigenlijk een van mijn hoofdtaken. En ik vond dat fantastische nieuwe muziekarena concert. Dus ik ben zo uh, optimistisch dat daar een nieuwe een soort nieuwe muziek ontstaat. Dat je voelt dat nieuwe muziek niet meer alleen dat uh, uh, cerebrale uh, gegeven is geworden, maar dat alles samenkomt. En ook dankzij dat singer-songwriters gegeven, dat die muziek helemaal openbloeit. Dus je voelt echt een, een nieuwe generatie jonge componisten aankomen. En daar kan je alleen maar heel blij van worden. Het zijn hele jonge mensen en die hebben muziek uh, inspiratie uit gelijk welke soort muziek. Dus dat is niet alleen de klassieke, hedendaagse muziek, wat dat dan ook mag zijn. Maar die halen inspiratie uit alles, ook uit theater. En dat vind ik zo boeiend dat je, dat je merkt dat het performen, het spelen zelf, uh, belangrijk geworden is. Dat het niet alleen het maken van een partituur is, maar dat het ook het brengen van een werk is. En ik denk dat dat essentieel is bij, bij nieuwe muziek, maar dan in een hele ruime betekenis van het woord. presenteert vanavond dit stuk. Het heet Je kookt. En het draait om een waterkoker. Iedereen zit te wachten Op dat moment dat natuurlijk die, die koker, die, die warmwaterkoker gaat, gaat stomen... Dat is ook allemaal goed getimed en alles... Heel mooi... schreef dit stuk samen met Kieran Klaas. Ik vraag hem hoe ze samen hebben gewerkt aan dit stuk. Nou, het is begonnen toen uh, Brechtje naar mij kwam. Zij had al heel lang een idee van een waterkoker... die dat een stuk zou worden. Dus dat een stuk zou komen uit een waterkoker die kookt. En zij was al bezig met elektronica, maar ik ben daar al een aantal jaar meer mee bezig. Zij vroeg aan mij, kan jij mij helpen daarmee? En zij zei ook, ja, zullen we dan samen het stuk maken? Dus dan, dat wordt dan al heel, heel anders. Zij had dus een idee van de waterkoker. En uh, wij zijn als eerste begonnen samen met watergeluiden opnemen. Dus gewoon een waterkoker neerzetten, microfoon er tegenaan houden. En aanzetten en kijken hoe dat klinkt. Of het dichtbij, ver weg en hoe lang dat duurt. En uit die opnames hebben we uiteindelijk ook... Uh, dat is echt ons beginmateriaal. Wim Hendricks die zei, dit is een nieuwe generatie van componisten. Besef je dat? Ja, zeker. Ja, nee. Juist daarom ben ik ook gaan studeren. Omdat ik van... Ik was een beetje moe van alle huidige muziek dacht ik, ik wil dat anders doen. Want we, we kennen natuurlijk de oude generatie, ik zit net iets langer dan Brechtje... maar ik heb ook het gevoel dat toen ik begon, dat, er, dat het ook anders was, de afdeling. Dat daar toen meer nieuwe, hedendaagse muziek, gewoon zoals iedereen dat kent, in was. En dat het door de jaren heen, nu door drie jaar, toch wel verandert. En wat is jouw toekomst? Hoe zie jij jouw toekomst? Ik ben nu heel veel bezig met projecten die anders zijn dan een concertzaal... waar mensen zitten en luisteren en... Natuurlijk was dit wel een concertzaal waar mensen zitten en luisteren... maar ik wil iets meer toe naar een wat dynamischer concert. Dus een concertzaal waar je kunt rondlopen of waar dingen gebeuren... of niet, niet een statisch, traditioneel concert. En ik vind dit alweer een stap richting daar. Terug naar Friesland, waar Brechtje weer bij haar zangpedagoge Vrouwtje is. Hier vertelt ze over haar compositie met twee honden, die ze nu af heeft... en die ze binnenkort voor het eerst laat horen in Amsterdam. Hoe is ze eigenlijk op het idee voor deze compositie met honden gekomen? Uh, een grapje. <laughs> het was gewoon een grap. Van Ik zag ze op YouTube, vijf seconden later was het... Oh, ik moet er een stuk voor schrijven. En dat was eigenlijk uh, de hele overweging. Dus daarna, toen ben ik het stuk gewoon gaan schrijven voor die honden. Van Ja, waarom ook niet? Ik zoek het bewuste filmpje op en kijk ademloos naar de twee honden, Temper en Curious, die aan een lijn van hun baasje achter de pedalen van een orgel zitten. De pedalen waar ze op commando van hun baasje met hun poten op slaan. Honden hebben absoluut gehoord. Dus... Alle honden? Alle honden. Dus dat oh, betekent... Niet niet nee, nee, nee, echt. Elke oh, nee, hond heeft van, het. Nee, nee, nee serieus. Van, nou, nou. Ja, okay. Elke hond heeft het. Uh, wat betekent dat ze dus... Een, elke losse toon kunnen ze herkennen. Um, dus eigenlijk... is dan een woord hetzelfde als... een toon op je blokfluit, of zo. Uh, het enige wat uh, een beetje moeilijk is... met honden, is dat ze geen gevoel voor ritme hebben. Dus dat... Dat is weer jou maar dan, Dat hè? is een stap te ver. Maar... Uh, maar tonen, dat, uh, melodieën en zo. Dus dat baasje die uh, speelt dat gewoon elke dag met ze. En op een bepaald moment. Die doet uh, het voor. Ja, die doet het voor. En op een bepaald moment uh, beginnen zij ook stukjes te herkennen. En zo gaat het dus ook met het stuk uh, wat ik voor ze heb geschreven. Ze dus kunnen het delen gewoon uit hun hoofd. En dat, dat is voor mij wel een bewijs van dat ze dus eigenlijk echt muziek aan het maken zijn. Want als je eenmaal het besef hebt van opeenvolging van tonen... dan ben je gewoon uh, muziek aan het maken. Ja. Wat voor honden ja. zijn het? Gold Retrievers. dus uh, Hele grote, logge beesten. Heel lief. Heel rustig. Ja, en één is echt ontzettend sloom. Dus die sliep ook uh, tijdens de try-out in uh, Duitsland... <laughs> dat was een beetje frustrerend voor mij, want ik kwam er dus aan in mijn eentje. Want vanwege de kosten kon ik niemand meenemen. Dus ik kwam daar aan in Duitsland op het conservatorium. Eerste keer dat ik een ensemble moest leiden. En dan in Duitsland, dus in het Duits. En uh, dan moest ik ze ook dus nog met twee honden erbij. Dus ik moest al die muzikanten er ook van overtuigen... waar ze helemaal hemelsnaam mee bezig waren. Ja, ik vind het enige... Het sluit naadloos aan, zeg maar. In alles waar ze mee bezig is. Ja, dat is geweldig. Ik vind het zo enig... Dat hebben we nodig, zal ik maar zeggen. In dit Nederland hebben we dit nodig, dat mensen zo ondeugend zijn... en dat ze die uitdaging aandurven om er nou eens wat geks te doen. Ja, dat je daar weer door geïnspireerd raakt... en anderen weer bevrucht om ook weer gekke ideeën te hebben. Dus dat is wel nodig... En dat zal zich weer, als een opera gaat schrijven, komt daar iets heel origineels in dus. He, dat, dat is wat het dus is. Het wordt heel origineel. En dan is het moment aangebroken waarop de honden uit Duitsland verwacht worden in het conservatorium van Amsterdam. Het is echt even een RM-avond. Oh, dit wordt leuk. Honden in het conservatorium. Hi. The musical dogs. Yeah, What's the time you have spent uh, for this melody? Mm. I think Prechtje first sent it to me about a year ago. It was the first the first version she uh, made um, changes to it. It was um, shorter, maybe half uh, the duration of this one. Okay. And we started playing around with that. And you like it to be here? Yes, In of course. <laughs> Maybe we can all carry something. I we can in once. Over een paar dagen is de première op het Westergastterrein in Amsterdam. Er moet nog een aantal keren gerepeteerd worden. Dus op naar de oefenruimte in het conservatorium... waar het bazinnetje met haar honden zich gaat installeren... te midden van het doorbrechtje samengestelde sextet. Ondertussen vertelt ze me. Ik werk hier dan al maanden naartoe. En dan ben ik daar heel erg positief over. En dan... Soms vergeet ik een beetje... Uh, hoewel ik natuurlijk wel weet dat het honden zijn... Vergeet ik toch dat het honden zijn. Dus um, het is ontzettend onvoorspelbaar. Ja. Echt enorm onvoorspelbaar. En het moment... Nou kijk, zoiets als dit. Die honden hebben dan gisteren een reis gemaakt naar Nederland toe... Ze hebben dan vannacht in een plek geslapen waar ze, wat ze niet kennen. Ze komen dan nu in een nieuwe school. Allemaal nieuwe mensen, instrumenten. Dan is het ook gewoon te verwachten dat ze heel erg afgeleid zullen zijn... en, en misschien ook wel een beetje gestrest. Ja, dan gaat het gewoon langzaam. Ja. Dus, uh, en dan is het zeker moeilijk voor de muzikant... nou, voor mij ook, om de muzikanten overtuigd te houden... dat dit echt iets is wat de moeite waard is. Ze drukken daar op uh, zo'n uh, pedaal, zou je kunnen zeggen, en daarnaast staat een keyboard. Ja, want ze spelen, dat dan ze, ze spelen op het onderdeel van een orgel. Dus dat zijn extra brede toetsen, die je normaal met je voet kan indrukken. Ja? Want ze hebben, ja, het zijn gold retrievers, dus ze hebben echt enorme klauwen van poten. Um, dat uh, onderdeel van het orgel maakt verder geen geluid. want Er zitten niet orgelpijpen aan. Dus is er een, een elektrisch lijntje doorgetrokken naar een, een elektrische keyboard. Um, ja, gewoon eentje die wij ook gebruiken. En daar komt dan het geluid uit. Dus dat keyboard ligt er, ja, het lijkt een beetje voor niks bij. Maar die, ja, die levert het geluid. Levert de klank ook. Ja, precies. Ja. is van okay It's two two times do, okay yeah. two times two yes Wat is de titel van het stuk? Uh, When Howling Doesn't Work. Dus uh, ja, de honden, deze honden blijken niet uh, te blaffen of te huilen. Dus ja, ik vond het wel een grappige titel: zo van, omdat ze niet kunnen huilen, dat ze zich dan uiten door piano te spelen. Kanten hebben nu. Ze hebben door wat ze moeten spelen. Ze kunnen het ook. Ze weten precies in de details ook hoe het moet. Dus het enige is nu gewoon um, ja, het nog een flink aantal keer oefenen. Nou, dat doen we dan morgen. En dan is het hopen dat donderdag... Uh... Nou, eigenlijk hoeven we niks te hopen. Want we moeten gewoon niet gaan hopen dat die honden snel gaan spelen. Dat, dat hoort er gewoon bij. Ik denk dat het al geslaagd op zichzelf is nu. Het hele experiment. Ik denk dat we het ook een experiment moeten noemen. En dan is het 6 april, de première van de compositie van Brechtje... When Howling Doesn't Work, op het Westergasterrein in Amsterdam. En dan vertelt Brechtje me van tevoren nog even... wat ze allemaal gedaan heeft om dit mogelijk te maken. Uh, vandaag was ook wel een extreme klusjesdag. Langs ING en dan wisselgeld vragen voor het concert. Want er moeten drankjes verkocht worden. Dus dan heb je weer 50 cent muntjes nodig. En, zo. en dan, daarna een stempel kopen bij de stempelmaker. Want de mensen die muzikant zijn, die moeten een stempeltje op hun hand. Dan weten we wie er naar binnen en naar buiten gaan. En, nou, dat waren allemaal vandaag allemaal klusjes. Dus, programmaboekjes checken en, ja, en dat is ook dat, klaar. Ja, ja dat is allemaal, uh, ja, dat is allemaal gelukt. Ja. En er is een mooie poster gemaakt. Ja. Met twee hondjes. Ja. Achter ja. de vleugel. Ja. Dus uh, een mooie kleuren door uh, Daan. Daar werken we werken heel veel mee samen. Daan nuchter. En, uh, we hebben een beetje hetzelfde ideeën. Ik vind het wel leuk. Ik hou ook heel erg van tekeningen. Dus ze zegt een gouden greep dat. Uh, dat er iemand is die dat ook kan doen. Ja, is een creatieve ja. geest bij ja, elkaar. Precies, ja, precies. Hoe gaat het met de honden nu? Goed. Die hebben hun eigen kamertje. Dus die uh, zitten in hun eigen backstage. De solistenkamer, te, uh, ja, mentaal voor te bereiden of zo. Dat is helemaal goed. <laughs> Ik sta ook weer echt op het punt om weg te rennen. Want er zijn heel veel taakjes en dingen en mensen vooral die bezig zijn met... Uh, ja, gewoon om alle klussen en zo die gedaan moeten worden. En ja, dan wil ik niet dat die daar met hun handen in hun haren staan. Omdat ze niet weten wat ze moeten doen ofzo. Want ik heb ze daar neergezet. <laughs> dus Jij, ben, dat... Jij bent eigenlijk de hele week hier al op mee bezig. Ja, ja echt wel de hele week nu. Maar eigenlijk al uh, bijna een jaar. Yeah. En hoeveel kaarten zijn er verkocht? Er zijn 110 verkocht. Van tevoren al. En uh, straks gaan we... Ja, er, er worden nu ook wat kaarten nog aan de deur verkocht. Dus... De max is 150 en ik denk wel dat we daar ook uh, aan gaan komen. Nou, ik ben erg benieuwd. Jij gaat je vast voorbereiden. Fijne en, avond. En, dankjewel. En, en ik zie je na afloop. Ja, sowieso. Oh. Hallo. Nou, uh, ik zal in Nederlands praten. Ik wil even het laatste stuk aankondigen, en dat is uh, When Harding a Work. Het is een uh, stuk waar ik afgelopen jaar mee bezig ben geweest. En uh, jullie weten vast wel wie daarin gaat spelen. <laughs> namelijk uh, Pepper and Curious uit Mannheim. Het is uh, Patricia Kelner. Ik kunnen doen een short demonstration. Wat namelijk blijkt, is dat honden absoluut gehoor hebben. En niet alleen deze twee, maar echt allemaal. Dus onthoud dat. Uh, nou, Patricia's honden die heel, heel erg van op dingen drukken. Dus ze begon, hem, ze begon met een drukbel. En toen dat een beetje begon te vervelen, toen dacht ze van laat ik ze eens even leren hoe het is om op een uh, oranje te drukken. En uh, nou, omdat ze dus absoluut gehoor hebben, is een toonhoogte voor hun hetzelfde als een woord. Uh, dus ze begon met het voorspelen op een fluit. En als ze dan bijvoorbeeld een C speelde, dan leerde ze ze aan om een C te spelen op de piano. En dat deed ze ook door notennamen voor te zetten. Dus Do en Mi. Tot en met de volgende Do. En door noten te lezen. Maar ze zijn nu even aan inspelen. Ga vooral op je <lacht> En to play, uh, that they can play two notes together. <middels> Een soort van. <laughs> Soms gaat het ook heel erg goed, precies tegelijk. <middels> nou, wat heel leuk is, je ziet het al, de, ze hebben hele andere karakters. De donkere hond, Temper, die is iets relaxter. En Curious, die is altijd heel erg gehaaid aan het spelen. Dus die, die speelt ook altijd de snelle passages en de stukken die ze heeft <laughs> Nou, zo heb ik ook voor ze geschreven. Dus Temper die doet telkens de bas. Uh. En Curious die doet straks ook de, ja, het grootste deel van de hondencadenza. Uh. En, uh, nou, volgens mij, zijn, volgens mij zijn ze al klaar. Are they ready? Do you think they are ready for the beat? Oké. Okay. En dan is nu eigenlijk het echte het moment aangebroken dat die offshore première gaat. Nou, Brechtje, zit erop, hè? Ja. <laughs> hoe voelt het gaan? Goed. Het was gewoon een hele mooie avond. Het was ook heel leuk om te zien hoe verwonderd het publiek kreeg. Echt, eh, uh, goed. Ja. En hoe voel je je nu zelf? Even gaar. <laughs> en je gaat nu ook lekker even een drankje nemen en genieten? Ja, ik ga even genieten. Ja. Hier staat Foutje de wind. Nadat wij Brechtje ja, hebben gehoord... Ja. Het uh, stuk met de honden hebben gehoord en nog een aantal andere stukken. Ja. Hoe vond je het, niet? Ik vond het heel indrukwekkend. En dat jonge mensen nog de moed hebben om zulke idiote dingen te gaan componeren. En, en daardoor is het zo krachtig, omdat het zo vrij is. En niet gehinderd door kunstige taste van andere mensen. Nee, helemaal puur natuur zichzelf. Echt zeer onder de indruk. Had je nou ooit gedacht, toen je haar... Zangles kreeg van nou dat kan wel eens een grote worden. Nou wat ik wel ik wist zeker dat zij niet door moest gaan dus met haar gitaartje alleen. Uh, dat was dus heel duidelijk en dat zij heel veel in de mars heeft qua originele gedachten om te componeren. Alleen daar was ze zelf nog niet helemaal denk ik van overtuigd dat dat, dat zo'n kwaliteit is en ja, wat je daar wel niet mee kan uh, met, voor jezelf. En dan kan je altijd nog zingen en ook wel met een gitaar, dat maakt niet uit. Maar die, die, die grote breedte in haar uh, interesse en ontwikkeling, dat, is nu, dat komt nu echt tot z'n recht. En dat, daar ben ik heel blij mee. Uh, ze komt elke twee weken bij me in Friesland. Maar dit is helemaal top. En ze heeft het goed gedaan. Ik ben blij dat ik er was. En een goede reis terug naar Friesland. Ja, dankjewel. Dankjewel. Wat heb je nou in die paar jaar, die 2,5 jaar dat je hier bent... wat heb je geleerd? Dat is denk ik ook wel een ontwikkeling wat je doormaakt... als je van tiener overgaat in uh, ja, adolescent of volwassenen. Uh, dat je afgaat van uh, het giggel en alleen maar jezelf indekken en onzeker doen. En uh, ja, vooral daardoor dus ook je meteen de kans ook ontnemen om iets heel erg goed te kunnen doen. Want als je bijvoorbeeld op het podium staat... wat ik dus in het begin heel erg deed, was alleen maar lachen... en oh ja, het is de eerste keer dat ik dit doe. En, maar ja, dan heb je natuurlijk meteen ook je publiek eh, duidelijk gemaakt van... oh, dus ik hoef er niet serieus te nemen. En dat deed ik dus ook voor mezelf. En dat is nu wel helemaal omgekeerd in van... Uh, nee, we gaan gewoon zorgen voor het, voor het beste in alles... Dus niet alleen zingen, maar gewoon alles wat je doet. Het heeft geen enkele zin om dan uh, tijd te gaan steken in onzeker doen en jezelf een beetje afkraken en daar heel veel energie in stoppen. Want ja, daar heb je alleen maar jezelf mee. Dan kom je komt helemaal niks meer verder. Veel mensen laten zich totaal frustreren in het leven. Door alle, en maar. Ach, ik had zo graag dit en ik had zo graag dat. En dan zitten ze helemaal vast. He, dus het is het loslaten juist. Er zie de mogelijkheden, daar ben ik voor. Voor al die rotzooi op te ruimen dat we niet in angst zijn... en niet in frustratie. Nou, dat is sowieso al wel heel erg veranderd sinds een jaar geleden. Ja, geweldig, hè? Het is gewoon zo uh, opvallend dat het zo uh, rationeel gaat bij mij. Dat het gewoon in één klap is het gewoon dat ik dan bijvoorbeeld verbied... nou kap je met zeuren over dat het druk is. En dan ja, maar dat zo... is gewoon... Maar verdorie, zo is het namelijk. Ja, maar nu is het dus ook helemaal... Tenminste, ik merk het ook bij de lessen en zo. Ja. Dat het een half jaar geleden was het elke je keer maar te bijna buszelen. huilen. En ja. oh, het is zo druk ja. en ik kom niet meer. Met... En nu is het gewoon... Ja. Terwijl ik nu twee keer zoveel doen als toen. Ja, precies. Ja, maar dat is het. Stoppen met zeuren. God, joh, ik wou dat we het van de daken konden schreven... naar al die mensen om ons heen. Al die mensen zitten te zeuren. Iedereen is aan het zeuren. Ik ben je gek van? En wees blij dat je nu al op jouw leeftijd... Ik wou dat ik het had geleerd op jouw leeftijd, zeg. Tjong, jongen, dat had me dan een hoop ellende gescheeld, zeg. Tjong, jongen, wist ik dat maar al toen. En hoe zie je haar toekomst? Stel, over tien jaar, dan is ze 29, nog geen 30. Nee. Wat denk je, nou, welke ik... kansen uit zal gaan? Nou, ik, wat ik voor haar hoop, uh, dat is wat ik uh, kan zeggen... is dat ze... Um... Ja, dat ze echt in de compositie uh, doorpakt. Uh, en dat ze ja, mijn, weet ik grote musicals, concerten gaat schrijven... of uh, zulke dingen, of een opera. Of, uh, ja, dat gevoel heb ik er wel bij. Ik denk uh, persoonlijk dat ze daar werkelijk de power voor heeft... Om, om zulke dingen te gaan doen, van die grootste dingen te gaan doen. Te gaan componeren. En daar ligt een grote uitdaging voor haar. En dan... Na een paar dagen is er voor Brechtje weer een andere klus. In de rode bioscoop in Amsterdam treedt ze samen met twee anderen op... als het trio Levenhard. En Brechtje vertelt me wat ik hier kan gaan verwachten. Het werk van uh, de afgelopen anderhalf jaar... een beetje een soort van uh, uh, samenvatting van alle dingen die ik uh, heb opgepikt... Uh, de afgelopen tijd. En, uh, ja, in deze avond komt dat uh, ja, in de vorm van een trio onder de naam samen met uh, Mathilde, een hele goede vriendin van me... en uh, Vernon, percussionist. En uh, gaan we allemaal liedjes uh, spelen met een ja, soort zelfbedacht genre... experimentele kleinkunstpop. Het is, ja, kleinkunst is Nederlandtalig talig en spreekt veel tot de verbeelding. Maar het is toch wel weer meer pop dan kleinkunst. En experimenteel, omdat je ook wel kan horen dat we klassiek compositie studeren. Dus er zitten telkens net een beetje andere wendingen in en, uh, en zo... Wat zou je zelf een lied vinden waarvan je zegt, nou, dat is mooi om te laten horen? Nou, Korts, dat, dat is ook het meest recente nummer. Dus uh, het valt heel erg op, omdat het dus allemaal zo pril is. Dat elke twee maanden, dan zijn we weer uh, ja, in een heel nieuw stadium. Dus het leren gaat heel snel. Dus Korts staat op dit moment ook het dichtst bij mijn uh, muzikale ja Terwijl hij natuurlijk nog vol in de ontwikkeling is. Maar het ports vind ik heel, uh, ja, heel gaaf om te zingen, omdat het. Uh, Zangtechnisch gaat het alle kanten op. Uh, ook, uh, en qua tekst, het is een uh, ja, hele verrassende tekst. Dus wel, uh, wat, ja, wat ik wel leuk vind om het uh, publiek even uh, kaart wacht, wakker te schudden. Ja, dat verwacht je niet zo snel van twee schattige dametjes. Met, uh, ja, zo'n uh, stoere Rasta-man ernaast. Maar, um... Twee dametjes van 19. Ja, van 19. Nou, we zijn... ja. Maar ja, toch in uh, lieve jurkjes, gichelend en zo. Dus, ja, het is gewoon het is een verrassend stuk. En ook muzikaal gezien uh, uh, hebben we er ook wel echt uh, veel, veel in gestopt. Zinderende lucht en zeven hete zonnen Voor de hele week, het is lang geleden ik zo weinig tegen. Je moet op drie sporen tegelijk luisteren, wil je dit nummer volgen. Dat was Brechtje van Dijk in De Nieuwe Componisten Komen Eraan. Dat was een NTR-documentaire gemaakt door Corinne van der Hoeven. Techniek, Arno Peters. Eindredactie. Ottoline Rijks. Ja, ja, Brechtje van Dijk, we gaan die naam onthouden en wij gaan... Als het goed is, nog heel veel van haar horen. We gaan van Amsterdam naar Rome. In Rome woont Angelo van Schaik. En Angelo loopt deze weken op basis van een boek van Godfried Boomans door Rome. Vorige week liep hij met gids Andrea Vrede. En vandaag met priester Antoine Baudard. Wij gaan luisteren naar het Rome van Godfried Boomans. Aflevering 2... Het rijke Romeinse leven. Het Romeinse Rijk, wat een macht is dat toch geweest? Zelfs nu nog, nu bijna alle tanden uit dat sterke gebit getrokken zijn en alleen hier en daar nog wat versleten kiezen overeind staan voelen we de kracht van die beet. Wat moet het geweest zijn toen dat hele gebit nog gaaf en glanzend was? Menig een die uh, nog wel eens verlangt naar een geborgenheid, want dat betekende dat rijke Romeinse leven, die raad ik altijd aan in Nederland om eens een weekend naar Rome te komen, om hier dan toch te proeven dat de wereldkerk doorgaat. En als het in Nederland slecht gaat, dat, dat niet betekent niet dat het elders op de wereld slecht gaat. De Nederlandse schrijver Godfried Bowmans woonde tussen oktober 1953 en augustus 1954 in de Italiaanse stad Rome. Hij schreef daarover een boek: Wandelingen door Rome. De mengeling van bewondering en verwondering over de eeuwige stad. Hoofdstuk 2: Het rijke Romeinse leven. Ik ben de kerk in 1953 en de kerk in 2013... zijn die nog wel vergelijkbaar met elkaar? Ja, de kern is natuurlijk hetzelfde gebleven. Het TVG van Jezus Christus is steeds hetzelfde. Het wordt natuurlijk anders uh, vertaald, uitgelegd... Uh, ook wel wat menselijker of milder kun je zeggen. En dat is een geluk. In occasione van zijn 60 Antoine Bodaar is priester en hij woont al ruim 15 jaar in Rome. In 1998 nam hij zijn intrek in de Santa Maria dell'Anima, De Duitse kerk om de hoek bij Piazza Navona. Artje centrum. Het is ook meer een modern kunstwerk dan een. Dat een oud kunstwerk. Met andere woorden, Piers de Twaalfde hoorde nog in de periode van de barok, om zo te zeggen. En we zijn nu in een in moderne tijd aangeland. En we gaan ook niet meer tegen het modernisme zo te keer, Waar Boma's overigens ook het nodige over zegt. In een later verschenen boek in 1970, naar aanleiding van NCV-optredens, toen hij hier in Rome is geweest. Het enorme plein van de Sint-Pieter begint zich al te vullen met... Een enorme menigte ook, die, want over een kwartier gaat de paus de zegen geven. Uh, men trekt de twee pausen erg uit elkaar. Men doet net of de ene een soort afstand is en de andere alles beter kan. Dat is een, uh, een misvatting van de media en van de Nederlandse bevolking. Maar het geeft toe, er zijn nogal wat mensen op dit moment op de been. Nou, we, we moeten toch wel toegeven dat het een heel ander iemand is. Ja, ik wil niks te afdoen aan Benedictus XVI, wat, wat groot theoloog is. Nee, maar um, qua andere uitstraling andere. is deze man ja, staat dichter bij de mensen. Ja. Dat, dat, dat, op het moment dat hij naar buiten kwam was het al duidelijk. Ja, hij werd meteen iedereen bonacera. Dat was inderdaad opvallend. En hij blijft telkens bombrand, zo zeggen. <laughs> en hij stik zijn duim op, zoals op het voetbalveld. Dat is inderdaad een, een, een populaire wijze van doen. Ja. En dat slaat aan, dat moet ik zeggen. Ja. Maar ik, ik proef uit uw manier van praten. Ik hou, hou daar niet van, sommigen. Nee, voor mij mag het nog een beetje afstand houden. Godfried Bobans, die hier dus in, in de jaren 50 woonde... Um, die uh, beschrijft paus Pius XII, dat hij toen nog paus was. En ook het moment dat hij ziek was... waardoor de, de, de stad eigenlijk een beetje onthand uh, is. Dat, dat gevoel hebben wij ook gehad in, in die periode... dat um, Benedictus afgetreden was en de nieuwe paus er nog niet was. Die, dat is een soort interbellum of interregnum, dat geeft dus een stad een beetje een rare sfeer. Ja, als de paus er niet is. Ik heb het nog sterker beleefd bij het sterven van Johannes Paulus II. Die hele lange periode van het interregnum, De stad heeft een hele aparte sfeer dan. En dat is nu inderdaad na het aftreden van Benedictus ook weer gebeurd. Um, maar goed, in die tijd, in de jaren 50, paus Pius XII was natuurlijk een zeer afstandelijke paus. Dat was een hieratische figuur. Een zoals Benedictus. En die hebben natuurlijk uit zichzelf meer afstand. Dus de paus was onaantastbaar. Zeker in de jaren 50 speelde dat die rol. En dat was natuurlijk typisch Godfried Bormans voor het Tweede Vaticaanse Concilie. Ja, dat moeten we niet vergeten. Hè? Want hij beschrijft dat de, de kerk voor het Vati Tweede Vaticaanse Concilie wat een revolutie was in de jaren 60, Maar dat is bijna tien jaar later dat dat gebeurde. Ja, wij denken nu altijd, na het Tweede Vaticaans Procedie... ook dat de kerk democratischer in verhouding is geworden. Meer collegialiteit van de bischop en al die dingen meer. Maar voor die tijd was de als Pies de XII ergens kwam, knielde één, iedereen neer. Stel u dat voor. Dat is natuurlijk een hele andere situatie. Was dat is echt zo? Ja, dat was echt zo. Niet alleen neerknielen, ook ook en ook pas opstaan... als de paus het gebaar maakte. Dit soort dingen. Dat is natuurlijk helemaal... De, laten we zeggen, de monagale traditie die het pausdom heel veel eeuwen heeft gehad. Hier, 30 meter onder de grond van Rome, is het begonnen. We zijn hier in de catacomben en wel van, van Sint-Sebastiaan. Het is anders wel merkwaardig om te bedenken... dat die eenvoudige, onhandige tekenen op de muur... een vis hier, een ankerdij, een duif dat uh, die ruwe tekenen, de gebrandschilderde ramen van Schachter... en de kathedraal van Milaan is opgebloeid. Boomans beschrijft in zijn boek over de jaren 50... en eigenlijk weten we dat ook wel... het rijke Romeinse leven wat toen nog bestond. Bestaat dat nog wel, het rijke Romeinse leven? Het, het, de, de rijkdom van de katholieke kerk uh, in de stad als Rome... De kardinalen, bischoppen, dat leven, bestaat dat nog? Nou, het is niet meer zo rijk. Als je alleen al denkt aan de kardinalen die grote slepen hadden... met de hermelijden mantels als ze hun opwachting maakten bij een nieuwe paus. Dat is natuurlijk niet meer. En dat is maar goed ook. Uh, het, is wel, het is allemaal wat vereenvoudigd. En in Nederland bestaat het rijke Romse leven als zuil helemaal niet meer. Want in die tijd werd er ook katholiek gevoetbald, wat het ook mogen betekenen. Iets wat mij opviel toen ik hier kan wonen is... er is volgens mij geen stad, althans niet in Europa waar je vier nonnen in een toen Fiat 500 en nu in een Fiat Panda tegen gaan komen. Het blijft een wonderlijk gezicht. Ja, dat is natuurlijk wel zo. Maar ik vraag me af of in de tijd van Bormans in de jaren 50... of dat ook niet in Parijs te zien was in de Madrid en in Barcelona. En zelfs in Beieren. Dus ik denk dat dat, uh, dat is die tijd. Maar goed, het is natuurlijk vreemd. En nu is het nog veel vreemder. Want nu, ja, de, de, in het straatbeeld, uh, nonnen, bij ons kennen we het niet meer. Ik, bedoel, ik, kan, ik kan vertellen dat in een Amsterdamse tram ik met een boord om meer opval... dan wanneer ik naakt op straat zou lopen. Dat is, dat is <lacht> Nederland. Gelukkig een koor van de een kant van de vader, met dat koor van de vader, heeft het zo goed gedaan aan de kerk. Zie je het? de trappen opgaan. Ik ja, hou dat zachtjes praat als ik een kerk binnenkom. Ja, dat is ook heel ja. juist. Het is een huis van God, hè. dus eh uh, dat hard praten dat eh uh, dat dateert pas vanaf het tweede van het Vaticaans concilie. En dat gevoel van kilheid heeft mij de hele afgelopen week dat ik hier in Rome heb rondgelopen bevangen. Want de vrees waarmee ik van huis ging is hier wel beveiligd geworden. De kerk leeft eigenlijk niet. Je hebt natuurlijk uh, Sint-Pieter. mensen gaan daarheen met een goede toestelletje om dat allemaal te bekijken. Maar ja, kerken zijn er niet om te bekijken. Nee, maar laten we daar mild in zijn. Ze mogen bezocht worden door toeristen. Alleen als die toeristen maar uh, opkrasten wanneer er een eredienst begint. En ik heb dat ook gelezen in het boek uit 1970. He, dat is van dichtbij gezien, waaronder meer Rome in voorkomt. Ik, uh, hij, hij praat daar ook over Piazza Navona. Oh. Waar uh, rond, rond Piazza Navona allerlei kerken zijn. Hij noemt ook de Santa Maria del Anima. En die kerken die allemaal leeg zijn. Maar het valt me juist op dat uh, in verhouding de kerken toch... Meer gevuld zijn of minder leeg zijn dan Boma's toen zag. Ik, ik, ik ben minder pessimistisch dan hij toen was. En we zijn ook gewend aan legere kerken. We wisten altijd al, toen de kerken in Nederland nog vol waren, dat de kerken in Frankrijk en in Italië nooit echt helemaal vol waren. U zegt, ja, in, in Italië en Frankrijk gingen ze sowieso niet zoveel naar de kerk. Als ik om me heen kijk, en ik woon hier zelf natuurlijk ook al een aantal jaren, ja. zie ik dat uh, de kerk als traditie eigenlijk meer een belangrijke rol speelt in het Italiaanse leven. Mensen, ook al zijn ze misschien niet kerkelijk, laten hun kinderen wel dopen. Uh, laten hun kinderen ook eerst de communie uh, doen en trouwen de kerk... terwijl ze misschien helemaal niet meer naar de kerk gaan en misschien niet eens echt geloven. Nee, maar een groot verschil tussen, tussen onze streken en Italië... is toch denken dat de kerk hier veel meer bij de cultuur hoort... Ten eerste, ten tweede, wanneer er een uitspraak wordt gedaan door de paus of door de, door de Italiaanse bisschoppenconferentie, dan komt het op het journaal. Je ziet voortdurend geestelijk op de televisie verschijnen als gewoon onderdeel van het gewone leven. Met andere woorden, um, of je nou wel of niet vaak naar de kerk gaat, het hoort erbij. Dat is Italië. Het Rome van Godfried Baumans. Het werd gemaakt door Angelo van Schaik. Volgende week dan vervolgen wij ons tocht door Rome... met een klochaar, een voorvechter voor rechten van zwervers. Luigi Migiani. En wij gaan volgende week ook op kamp. Jawel, wij gaan op kamp naar Ameland. Lucas de Rijken heeft de NTR Radioprijs gewonnen vorig jaar. Die heeft zich aangemeld voor een kamp op Ameland... En wat doe je nou op zo'n kamp? Nou, daar leer je natuurlijk dingen. Je leert daar dingen, net als op een voetbalkamp, op een paardenkamp... op een natuurkamp, op een percussiekamp, op een blokfluitkamp. Je leert daar, ja, ja dingen over... Over, over, over blokfluiten, percussie. Maar je leert ook hoe het is om een groep te vormen, om samen te zijn. En daar gaat deze documentaire over. Over de voor- en nadelen van groepen, dat je erbij mag horen, maar ook de angst dat je niks meer zelf kunt beslissen. Over egoïsme, altruïsme, eigen rechterspelen, groepsdwang. Daar horen wij volgende week alles over. Onze site www.hollanddoc.nl slash radio. Daarop Kunt u zich abonneren op de Bijlo-post en alles nog eens terugluisteren. Nou, zometeen hier het nieuws en daarna de sport, de tour. Heel veel over de tour en wij zijn er volgende week weer. Ja, secco'tje lekker. Dag, luisteraars. Dag dag dag, dag, dag, dag, dag, Biodiversiteit. Biodiversiteit. Biodiversiteit, de verscheidenheid van levensvormen op aarde. Ja, soortenrijkdom. de rijkdom. Al decennia lang net die verscheidenheid af. En beginnen de gevolgen daarvan pijnlijk zichtbaar te worden. Er is gewoon heel veel verdwenen. Het behoud van biodiversiteit is het behoud van onszelf. En is het dus redden wat er nog te redden is. Maar hoe doe je dat? Niet zoveel oude hoeren, mouwen opstropen en werken. De serie Noach van Nederland. Deze week bij Goedemorgen Nederland. Iedere werkdag tussen half tien en half elf. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.